Clement Peters met het NOS-journaal. Het is opnieuw onrustig in het vluchtelingenkamp in Calais. Er zijn brandjes uitgebroken en relletjes ontstaan. Agenten zouden met stenen zijn bekogeld waarop de politie traangas inzetten. Ook afgelopen nacht was het al onrustig in het kamp. Er zitten naar schatting 6.000 tot 10.000 vluchtelingen. Morgen willen de Franse autoriteiten het kamp ontruimen. De bewoners zullen worden ondergebracht in het opvangcentra op andere plekken in Frankrijk. Bij een aanrijding op de N36 bij Veen zijn aan het einde van de middag drie mensen omgekomen. Een auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste op een andere auto. De slachtoffers zijn een man van 58 uit Appelscha en een man en een vrouw van 70 en 71 uit Schuine Sloot. Een vrouw van 56 uit Appelscha raakte zwaar gewond.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 Koerdische troepen hebben opnieuw succes geboekt in hun opmars naar Mosul. Ze zeggen dat ze de Iraakse stad Bashika hebben veroverd op islamitische staat. De stad ligt niet ver van Mosul, dat nog in handen is van IS. De Koerden kregen bij de herovering van Bashika hulp van het Turkse leger. De Iraakse regering probeert Mosul te heroveren op IS... en krijgt daarbij hulp van de Peshmerga en Amerikaanse elite-eenheden. De bedenker van de Britse serie Dad's Army, Jimmy Perry, is overleden. Hij is 93 jaar geworden. Dad's Army werd vanaf 1968 uitgezonden. en was een van de populairste comedies in Groot-Brittannië. Ook in Nederland was de serie te zien onder de naam Daar komen de Schutters. Perry baseerde personages in de serie op mensen die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog had ontmoet. Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlandse Formule 1-coureur zette zijn wagen in de dertigste ronde naast de baan vanwege motorproblemen. Hij reed toen op de zesde plaats. Lewis Hamilton was de snelste in Austin in Texas en zijn teamgenoot Rosberg werd tweede. Rosberg blijft eerste in de stand om het kampioenschap. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het blijft droog. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten regen. En later op de dag overal droog. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 er is iets gebeurd en we te analyseren wat er gebeurt. En zijn herrenvolk, ze willen er nog een beetje aan de voorkant euh, zorgen dat het er netjes uitziet. zeg maar. ja. En de daders nog ter verantwoording roepen, al zouden het een Duitsers zijn. En op een gegeven moment valt het allemaal weg en denk ik, ja maar wat er achter zit, dit is een beetje aan de oppervlakte, zo, maar wat er echt achter en onder zit, dat is natuurlijk dat er een, een enorme operatie gaande is in heel Europa, waarbij dus uh, ja, onvoorstelbare ideologie eigenlijk.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 natuurlijk vergelijkbaar in de conclusies. Dat scheveningen in net zo'n soort plaats als, als Zandvoort. Nog veel uitgebreider trouwens, omdat er ook nog veel langere tijd al jordse ja. mensen kwamen. Maar dat, dus dat het verhaal, maar dat dat het hele verhaal verteld wordt. En niet alleen maar van de ondergang en dat is natuurlijk het verhaal dat we verplicht zijn om ook te vertellen, maar dat is niet het enige verhaal.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 Something's already Burst Tabernacle is Rising right now In the hearts of those Who believe There's the Sabbath